Elf uur. Het De komende uur gaat er in, wij in Veenhoven en Felix Meurden. Ik zei net, het komende uur gaat er hier iemand op een bandonion spelen en niet zomaar iemand, Kaal Kainhof. En ik sluk even <coughs> mijn banaan door en we bespreken hoe verschillende, ziektes, hoe verschillende ziektes kunnen verlopen bij mannen en vrouwen. Kunnen we nog een keer opnieuw beginnen? Met we het we hebben van 11 uur met Mark Visser. <laughs> Geëvacueerde bewoners van de Utrechtse wijk Kanalen-Eiland... Die krijgen een vergoeding voor de tijd dat ze niet naar hun huis kunnen. Elk huishouden krijgt eenmalig 150 euro... en daarnaast mag iedere bewoner 100 euro voor kleding declareren. Eten en onderdak die worden al door de gemeente Utrecht geregeld. Sommige bewoners willen de regeling nog niet accepteren... omdat ze daarmee het recht op een uiteindelijke schadevergoeding zouden verspelen. Ze hebben een advocaat genomen die nu naar de zaak kijkt. Eindhoven Airport had gisteren een topdag Er werden bijna 13.000 passagiers geteld. En dat is een nieuw record, zegt de luchthaven. Het is de drukste dag ooit. Uiteraard extra personeel ingezet om alles in goede banen te leiden. En wat wel aardig is te vertellen dat we een extra vlucht hebben gehad met 160 Canadese militairen. Die terugkwamen na een bezoek aan de Vierdaagse. De directie van de luchthaven verwacht verder dat deze maand de beste maand uit de geschiedenis zal worden. Dit jaar kent Eindhoven Airport alleen maar positieve cijfers. In het eerste kwartaal steeg het aantal passagiers met ruim 20 vergeleken met dezelfde periode van het vorig jaar. Eindhoven Airport heeft dit jaar 13 nieuwe bestemmingen bijgekregen. Experts van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank... zijn in Griekenland begonnen aan een nieuwe onderzoeksmissie. De trojka gaat na hoe het staat met de beloofde hervormingen... van de Griekse economie om vast te stellen... of het land in aanmerking blijft komen voor noodleningen. Het oordeel van de trojka wordt niet voor eind augustus verwacht. Als dat oordeel negatief uitvalt, gaat de internationale geldkraan dicht. Griekenland kan dan niet meer aan zijn verplichtingen voldoen... en zal de eurozone waarschijnlijk moeten verlaten. ING gaat opnieuw in beroep tegen een herstructureringsplan voor de bank dat de Europese Commissie heeft opgelegd. Tijdens de kredietcrisis kreeg ING 10 miljard euro staatssteun, omdat dat volgens Brussel tot concurrentievervalsing leidde, werden eisen aan ING gesteld. ING moest de bank- en verzekeringstak splitsen en de West-Utrechtbank, de Westland-Utrechtbank en de Amerikaanse Internetspaarbank ING direct verkopen. De bank vond dat ze veel zwaarder werd aangepakt dan Belgische en Britse banken die vergelijkbare staatssteun kregen. Sindsdien zijn ING, de Nederlandse Staat en de Europese Commissie in onderhandeling over een wijziging van dat herstructureringsplan. Volgens ING is daarmee voortgang geboekt, maar gaat het in beroep omdat er meer tijd nodig is om tot een overeenkomst te komen. De Maleisische sporters die meedoen aan de Olympische Spelen in Londen... die hoeven niet mee te doen aan de Ramadan. Dat heeft een lid van de National Fatwa Council gezegd. De belangrijkste islamitische autoriteit in Maleisië. Sporters die mogen op een later tijdstip de vaste maand inhalen. Omdat de Olympische Spelen dit keer tijdens de Ramadan valt... moeten veel moslimsporters kiezen of ze meedoen aan het vasten. Sporters kunnen zelf advies vragen aan bijvoorbeeld een imam voor vrijstelling. Maleisië heeft nu een beslissing genomen voor alle Maleisische Olympiërs. Het weer, de zon overgoten en zomerswarm. Temperatuur die temperatuur stijgt naar 28 graden in het binnenland. Aan zee kan er nog ietsje afkoelen. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam. Dan morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden aan de kust, tot plaatselijk 28 in het binnenland. AMB-verkeersinformatie. Er staan nu 14 files. Totale lengte 50 kilometer. En bent u onderweg naar het strand van Scheveningen of Zeeland... Dan bent u niet gezegend met de auto. Want u staat in de file op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen knopend Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld. 5 kilometer. A58 bergen op Zoom richting Vlissingen... tussen bergen op Zoom-Zuid en knopend Markiza 3 kilometer. Daarvoor op de A58 richting Vlissingen... staat tussen Rilland en de Vlakentunnel 12 kilometer. En op de N9...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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. De draan van Maxi maakte, maakte hem in één klap beroemd. Bandonionspeler Kare, Karel Kraaienhof speelt zo dadelijk live een nummer van zijn nieuwe CD, Fuerza. En de invloed op onze secte op het verloop van ziektes en aandoeningen. Maar we beginnen in serie. Hier zijn Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Steeds vaker worden Syrië en chemische wapens in één adem genoemd. Vannacht waarschuwde de Amerikaanse president Obama Syrië... voor het inzetten van chemische wapens. Hij voegt zich in een lange rij, waaronder de Verenigde Naties en Israël... die ook met argusogen ogen naar Assad kijken. en Sander van Hoorn is in Beirut. Sander, staat er überhaupt vast dat Syrië chemische wapens heeft? Nou ja, sinds gisteren opeens wel. Want toen uh, was er een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Damascus die zei dat ze niet ingezet zullen worden tegen de burgerbevolking... maar wel gebruikt zullen worden als Syrië aangevallen wordt door het buitenland. En ja, dat was dan de eerste officiële erkenning van het feit dat uh, ja. Syrië uh, biologische en chemische wapens heeft. Wat natuurlijk al heel lang vermoed wordt. Het is dus een beetje zoals Israël die zegt, uh, die nooit hardop zal zeggen dat, uh, dat ze kernwapens hebben. Terwijl de hele wereld het ongeveer weet. En weet je ook wat voor soorten? Mosterdgas, geloof ik? Uh, nee, nou ja, ja, dat is alleen alles. maar wat, wat uh, uh, verschillende uh, uh, inlichtingendiensten daarover gezegd hebben. Dus, dus als je het hebt over chemische wapen, wat gaan over sarin, VX-gas, mosterdgas, uh, er zou ook een biologisch wapenprogramma zijn en daar zou gewerkt zijn aan anthrax en uh, verschillende pokkenvirussen bijvoorbeeld. Hmm. Klinkt uh, ja, niet prettig. Niet, niet heel gezellig. Nee, nee, nee dat, nee, dat is bepaald. ook natuurlijk een deel van de zorg ja. van, van, van, van mensen in binnen- en buitenland uh, van Syrië. Maar Syrië heeft dat tot nu toe niet gebruikt. Tenminste, niet dat bekend is. Waarom, waarom speelt dan deze kwestie bekend. nu zo nee. op? Nou ja, omdat, uh, kijk, als een land zo uh, in ontwikkeling is... en als die oorlog uh, zo lang doorgaat, dan, dan is er een aantal scenario's denkbaar. Natuurlijk, de eerste die werd vorige week genoemd door uh, een overgelopen Syrische ambassadeur. dat was de ambassadeur in Irak en die zei... het zou mij niet verbazen als ze het gaan inzetten tegen de bur burgerbevolking. Dat is de ene angst. De andere angst is inderdaad dat als uh, Syrië in het nauw gedreven wordt... dat ze het gaan gebruiken tegen het buitenland. Nou, lees Israël. Een derde angst is uh, natuurlijk ook uh, bedenken dat ze uh, zullen zorgen dat die wapens uh, uh, nou ja, bij Hezbollah terechtkomen. Bijvoorbeeld in, in Libanon, iets waar wederom Israël zich heel erg zorgen over maakt. Of dat uh, wapendepots uh, door de oppositie worden ingenomen. En dan kunnen ze natuurlijk in handen uh, vallen van wat kleinere groepen... Uh, aan al qaeda gelieerde groepen of salafistische groepen. En dat is natuurlijk ook iets wat je uh, wil voorkomen, denkt de internationale maar, gemeenschap. Wat, wat schat jij in? Is het dreigen en, en gaan ze dat echt niet zo snel gebruiken? Ja, ook niet als ze nou, worden aangevallen? Niet intern. niet intern, denk ik, tegen de eigen bevolking. Kijk, weet je, uh, als, als uh, ze worden aangevallen door het buitenland... dan weet je het nooit. Maar dan heb je het dus over iets wat je tegen een ander leger gebruikt. Het probleem... Probleem, het probleem, met voordeel in dit geval van, van dit soort uh, gassen en. en uh, is, is dat het uh, gedropt wordt met een projectiel. En dat betekent dat als zo'n gas vrijkomt, kun je het niet meer controleren. Nou, dat betekent dus dat je uh, als Syrische regering zeker moet weten dat het niet ook bij je eigen mensen terechtkomt. Dus je kunt het niet in gemengde gebieden inzetten. Je kunt het niet inzetten op gebieden waar uh, je eigen leger in de buurt is. Dus dat is natuurlijk een beperkende factor. De tweede beperkende factor is misschien nog wel belangrijker. Het lijkt mij dat op het moment dat er uh, uh, de chemische of biologische wapens... worden ingezet tegen de eigen bevolking... dat dat ongeveer een garantie is dat de diplomatie een nieuwe fase ingaat... en dat gewapend ingrijpen... Uh, een stuk dichterbij komt. En ja, op het moment dat ik dat kan bedenken... dan kunnen ze dat in Damascus ook bedenken. Dus dat zijn twee redenen waarom ik denk... dat het niet heel snel tegen de eigen bevolking ingezet gaat worden. Cosman en Sander van Hoorn in Beirut, dankjewel. je wel. Karel Krijnof banyat hier rond in de studio. Hij heeft een nieuwe CD het licht laten zien, Forza Er spelen verschrikkelijk veel mensen op mee. En op dit nummer dus ook. En die heeft hij niet allemaal meegenomen, hij is alleen. Daarom speelt hij dit nummer niet live en laten we dit horen. La -Kirima. En je gaat. Kom binnenkano. Pannen jong bij je. Ja, zo. Lagrima Anjecha, Anjega heet dat nummer. Dan vraag ik me af, wat is dat voor, uh, voor iets? Ja, dat is... Dat is een traan, uh, dat, is, dat is zeker. Dat, is, uh, dat betekent verjaarde traan. En ik speelde in uh, Mallegaan, een aantal jaar geleden. En de organisator nam mij mee naar een wijnkelder. De heerlijke wijnen. En er stond een heel groot vat. En daar stond op Lagrima En toen dus dacht een... je, ja, ik heb een nieuwe compositie in mijn hoofd. Ja, ik heb een uh, nieuwe titel in ieder geval. Ja. Ja. Ja. Het is ook al... iets Spaans, het nummer. En, uh, vooral de intro. Ja. ja. Je bent nogal ver, ver van huis, en veel van huis. En ik zag je op vakantie in Vlieland. En ja. zie ik op je Twitter-account zie ik dan een fotootje van je. En dan heb je een raar petje op en een <laughs> en de zonnebril. Ja. En een karretje achter je fiets. En dan ben je op weg naar een repetitie voor het optreden in de kerk. Ja, ja, ja. En dan denk ja. ik, doet die man niks anders dan? Nou, daarvoor was ik in Turkije, dus dat is nog wat verder weg. Je, je speelt voortdurend ook tijdens vakanties. Nou, het leuke is voor muzikanten... ze kunnen een vakantie koppelen aan optredens. Dus ik heb twee optredens gedaan op Vlieland... en toen ben ik daar een week geweest met mijn gezin. En hetzelfde straks in Zuid-Frankrijk. Uh, in Tarbes. Daar okay. ga ik... Tarbes onder Toulouse. Ja. Daar ga ik uh, drie, drie optredens doen op een tango-dansfestival. En uh, daar koppelen natuurlijk een weekje aan vast. Of twee weekjes. En, zit, en klagen dan de kinderen niet? Ja, dan moet papa weer werken... Nee, die zijn juist blij dat we erheen kunnen. Dat, dat jij even weg bent? Ja, te, nou, dat we samen op vakantie kunnen. Ja, oké. Okay, ja. Het is eigenlijk noodzakelijk om in de vakantie door te werken, langzamerhand, voor Karel Kruijnen? Nou, niet? het komt, het, het, het, uh, ja, het doet zich zo voor. En we vragen aan alle muzikanten van, vinden jullie het leuk om uh, in de zomer op een festival in Frankrijk te spelen? Iedereen vindt het geweldig, dus iedereen doet hetzelfde als, als ik in feite. Ze koppelen er gewoon een paar dagjes aan vast. En dat heeft niks te maken met de huidige politieke wind die door de cultuursector ja, waait. Ja, nou Nederland. sowieso. Uh, ik merk wel dat ik aanzienlijk veel meer concerten moet doen om hetzelfde te verdienen als vroeger. Dat is waar, ja. En dat komt vanwege die bezuinigingen. Ja, sector. dat is natuurlijk uh, tragisch. En ik hoop van harte dat de nieuwe regering daar toch weer uh, iets van gaat herstellen. Maar nou, Gewoon omdat er minder bezoekers komen, bedoel je? Nou, omdat het voor de Nederlanders gewoon heel slecht is. Nee, maar ik bedoel, waarom verdien jij minder? Omdat er omdat, gewoon omdat minder je, mensen komen? Nou, er gaat gewoon veel minder geld rond in het circuit. En uh, jullie weten wel van uh, het BTW-percentage van de theaters... Hè, wat dramatisch van 6 naar 19 procent uh, ging. Dat is gelukkig weer terug ja. naar 6 procent. Dus dat is heel goed nieuws voor de komende jaren. Hè, dat uh, mensen gewoon weer een theater Ik had bijvoorbeeld, ik deed geen theatertournees meer. Dat, maar, dat heeft geen zin. Op maar die zijn dat barre tijden? Vind je, of niet? Of valt het nog wel mee? Ja, nou het kan nog veel erger worden natuurlijk. Maar wat er bijvoorbeeld de slachting die er aan de gang is in orkesten, vind ik dramatisch. Uh, ja. En ik denk dat het een hele kortzichtige keuze is. Hè, een hele korte termijnvisie. Ik denk op lange termijn, kijk naar, Colom naar Venezuela bijvoorbeeld. Daar hebben ze een, een overheidsprogramma... Die, die stopt gewoon honderdduizend kinderen die ze van de straat willen houden... een viool in de handen, of een, of een piano, of een trompet, of wat dan ook. Daar is bijvoorbeeld die geweldige dir dirigent Dudamel uit uh, voortgekomen. Ja, zoiets zouden ze in Nederland moeten doen. Uh, muziek is een geweldige manier uh, voor kinderen. En het is ook al bewezen dat het voor het brein heel goed is... Hè? de ontwikkeling van het mm -hmm. kinderbrein... Is muziek geweldig? Eigenlijk wat er met sport wel gebeurt, namelijk zorgen en, en ja. dat, dat er voldoende sportmogelijkheden zijn, dat uh, kinderen aan sport kunnen doen <lacht> en dat ze eventueel ook kunnen excelleren, om dat woord maar weer te gebruiken ja. in, in dit uur van het programma. Dan, dat, dat zou je ook op het muziekgebied moeten doen. Ja, ik, ik hoop echt dat mensen dat gaan inzien. Want kijk, ik ben nu zelf bezig ook met een project in uh, Noordwest-Argentinië in Goegoei, daar zijn de mensen zo gepassioneerd... dat ondanks dat ze geen instrument hebben of kunnen kopen... Hè, dus in het geval van de bandoneon spelen ze dan op een bandoneon, Dat is een kartonnen doos waar ze op tokkelen. En er waar komt dus het geluid het uit? Knoppenschema, nee, er komt geen geluid ah. uit. Het zit een knoppenschema zit aan de zijkanten geplakt. En alleen op les hebben ze een echte instrument in hun handen. Ah. Er is net een documentaire over gemaakt door, door uh, Jessica Rikkels de Sound of de Bannonion. Yeah. En uh, inmiddels ben ik ze bezig om uh, Bannonions naar Argentinië te brengen. Zodat die leerlingen een echt instrument in de hand hebben. Dan nou, worden die hebben. nog gemaakt dan, die Bannonions? Nou, het probleem is dat... Uh, in Argentinië spelen ze alleen maar Bannonions van zo'n 80 jaar oud... Die ooit door de firma Alfred Arnold... het is een Duits instrument, genoemd naar Heinrich Band. Het is ooit uh, met de immigranten in Duitsland beland. Dus die firma Alfred Arnold die heeft daar 40.000 instrumenten heen gebracht. Maar dat zijn de enige instrumenten waar ze op spelen. Dus het zijn instrumenten van de ouders, van de grote ouders. Ja. En aangezien er een, een jonge generatie is opgestaan in Argentinië die massaal tango en ballonion speelt, zijn ze nu op. Dus er zijn nu een aantal nieuwe bouwers in Europa... En er zijn natuurlijk nog veel oude instrumenten bij verzamelaars uh, in Duitsland. Dan bijvoorbeeld. dan krijg je waarschijnlijk weer een ander geluid, dat ding, of niet? Ja, nou, het is natuurlijk wel te streven om te proberen... die Alfred Arnold uh, daar replicas van te bouwen. Hè? Dat is een soort Stradivarius van de, van de Bandonions. Hm. Dus, ja, ik zeg dat ding, maar dat is natuurlijk heel beledigend. Hè? Dat is, ja, dit, dit, dat is maar goed, daar haal ik mijn schouders <laughs> tegenwoordig op. Hè? Ja? Een ding. Ja. <laughs> Maar, het is een bijzonder instrument. Het is, het, het ja. is compacter dan een accordeon. Ja. Het is ook anders, want op het moment dat je, dat je inhalend met dat ding... dan krijg je een ander geluid als dat je uitademt. Ja, het is wisseltonig, ja. ja. Maar, maar het heeft ook links uh, heel melodische mogelijkheden. Het heeft geen akkoordknoppen zoals een accordeon. Daar ontleent een accordeon zijn naam uit. Maar kijk, in Argentinië is het een soort ziel geworden van hun muziek. En ja. dat, dan, dan vind ik het echt zo mooi worden, als, als mensen dus uh, in hun cultuur een soort centrumpunt hebben. Uh, Zo'n muziekinstrument wat al hun emoties vertolkt. Dat is uh, in heel veel muziekculturen zo. Hè? Dat heb je in, in, in Spanje natuurlijk met de gitaar en de ja. flamenco en in de jazz, de saxofoon en de blues, uh, ander soort gitaar. Fado met de Portugese gitaar en, en Bolognon is dat voor de tango. Nou was je op Vlieland om even uit te blazen, althans dat was de bedoeling. Eerder die, die maand gaf je een jubileumconcert in, in Amsterdam... en presenteerde je twee nieuwe cd's. Hoe was dat concert? Ja, dat was fantastisch. Ik, had, ik presenteerde dus de cd Puro met uh, pianist Juan Pablo Dobal. Hij is Argentijn. Wij spelen een combinatie van tango, maar vooral Argentijnse volksmuziek. Folklore noemen ze dat. En eigen stukken. Uh, die, dus die presenteerden we in de koorzaal. En toen in de grote zaal hadden we een avondvullend programma... met het Kraaien of Tango ensemble. En daar hebben we onze eerste CD gepresenteerd. Ja. Daar speelt Juan Pablo ook in. En dat is verder met, uh, met contrabass en strijkwartet. En daar heb ik iets van de helft van de stukken voor geschreven... En de andere helft is uh, Piazzolla. We hebben ook de vier seizoenen van Piazzolla opgenomen. Dus zeg maar de uh, tangoman uit Argentinië. Ja, dat was de legende. De grote held natuurlijk. <laughs> ja. Niet alleen uh, als balonionist, een virtuoos, maar ook een uh, enorme vernieuwer als componist. Hè. Hij heeft de Tango Nuevo, de nieuwe tango, heeft geschapen. Een combinatie van klassieke muziek, jazz en tango. En jij hebt hem ooit ontmoet, hè? Ja, ik speelde twee jaar balonion. En toen ontmoet ik hem in Amsterdam. En hij was zo verrast dat ik zo'n zo soort band speelde. En, en, en ja op die manier waarop ik speelde, ze zei van ik ga jou uitnodigen. Toen zat ik uh, drie maanden in New York. Maar hoe kwam die in één keer naar jou toe dan? Hoe ging dat? Dat was eigenlijk heel eenvoudig. Hij gaf een concert in Nederland en toen zag ik al dat, hij, dat zijn Bandignon lekte. Luchtklep was kapot. En dat toen zag nou, even een lekkende de <laughs> En toen zocht hij dus een, een instrument voor het komende concert. En ik was de enige die zo'n instrument had in Amsterdam. Dus ik werd naar het hotel gevraagd. Van, uh, en toen zei hij: de, uh, jongen, ga zitten, speelvormen. Dus en toen kwam jij in aankijking met je idool. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ja? ja, en ik speelde pas twee jaar. Hè? Vond hij je goed? Ja, hij vond het geweldig. Ja, en hij uh, ja, dacht ik heb hij, dat hij instrument ook nodig. En was ik onder de indruk van het instrument wat ik speelde, hij zei: waar heb je dat vandaan? En ook het arrangement van de tango die ik speelde. Dat had ik in Montevideo gevonden in Uruguay, de andere tango-stad. Hij zei, dat jij moet daar geweest zijn, anders kan je dit nooit, eh, nooit spelen. En waar had je dat instrument vandaan dan? Nou, dat is heel grappig. Ik speelde vroeger, eh, nou, behalve piano, speelde ik trekharmonica en concertina. Dan speelde ik Ierse volksmuziek. En ik speelde in het Vondelpark. Ik was al op zoek naar een manonion, maar dat lukte niet. Dat was in Amsterdam niet te vinden. En toen ontmoette ik een Argentijn. Er kwam een Argentijnse man op me af. En die zei, wat geweldig uh, wat je speelt. En ken je ook onze hart en ziel, de bandonion. Ik zeg, nou, dat is mijn grote droom. Maar die vind ik hier niet. Toen zei hij, nou, ik ga binnenkort naar Buenos Aires. Ik ga voor jou uh, zo'n instrument zoeken. En hij kwam terug met een prachtige bandonion. En LP's, hè, van Argentijnse tango -muziek. Dus ik begon die toen nood voor nood uit te schrijven. Van Piazzolla, Ja, waarschijnlijk? was het. Piazzolla, Pugliese, Troilo, ja. Salgan. Al, en dat heb je allemaal nagespeeld? Want je bent een ja. autodidact op dat apparaat. Ja, autodidact, ja. ja. En ja. na een aantal jaar heb ik ook les gehad bij Mozzolini. Dat was de, de speler van wie ik voor het eerst bandagnon hoorde op LP. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik ben gaan spelen. En wat is nou het mooiste moment in je leven? Die traan van Maxima of die ontmoeting met Astor Piazzolla? Ja, dat is niet te vergelijken. Dat Jawel. zijn twee geweldige je moet momenten. Nee, stel op de borst. Ja, kom ja. op. <laughs> daar, daar kan ik niet tussen kiezen. Want het ene is een individueel als muzikant een, een ongelooflijk moment. wat flabbergasting is en wat een inspiratie is voor de rest van mijn leven. als componist en speler. En het andere is een soort kroon op, op al het werk wat je gedaan hebt. en het samenkomen van Argentinië en Nederland. Hè? Dat is ook zo bijzonder. Ik ja. weet dat ik bij mijn kapper zat. En uh, we lazen in de krant, Willem-Alexander heeft een Argentijnse vriendin. Dus toen zei ik tegen hem van, jeetje, stel dat zij nou van tango houdt... dat ik een keer voor haar mag spelen. Ja. En dat werd allemaal waar. Zag jij dat zij een traan liet op dat moment? Nou, nauwelijks, nee. Eigenlijk vanuit een ooghoek. Hoopte, misschien. Nee, maar je ik, ik kon ook natuurlijk niet naar hun gezichten blijven kijken. Want ik zat zo in de, in de muziek vaak is het heel afleidend als je publiek in de ogen kijkt... terwijl je speelt. En is het Maximaal geweest die haar schoonmoeder gezegd heeft... zegt die kraaien of die moet toch wel een koninklijke onderscheiding van je krijgen? <laughs> nee, dat denk ik niet. Nee? Dat denk ik niet, nee. Want je hebt er een gehad. Ja, ja, ja vanuit de Beemster, hè? vanuit de, van de burgemeester... Van de beemster waar ik er woon, waar ik zo trots op ben. Ja, maar die heeft misschien uh, wel een korte lijntje met Maxima, dat weet je. Niet. Ik kwam onverwachts. Kwam nee, die, ik, denk, ik denk dat onze burgemeester zoiets had van. Uh, er was net de lintjesregen geweest op 29 april. Nou, nu wordt het toch wel eens tijd dat Kraaien of ook een keer een lintje krijgt. <laughs> en nu wordt het toch wel eens een keer tijd dat je nog wat gaat spelen. voor ja, ons. Okay. Gefeliciteerd nog met het lintje. Dank je wel. Alsjeblieft, dat ga je doen. Dat is een zamba, Argentijnse volksmuziek. En die heet El Antigal. De microfoon gaat weg. De toetsen worden beroerd... Buiging. Ik lig op mijn knieën. Respect. Karel Kreinhoff, Hartelijk dank. En veel succes wel. aan Tarbe. Goede vakantie ook. Dank je wel, Felix. En ik zie een traantje opkomen bij uh, Willemijn. Ik ben een beetje verkouden, Felix. Um, verder, meer kunst. We gaan naar het nieuwe De Lamar Theater. Gisteren was hier in de studio Johan Kenkenhuis, oud topzwemmer, om hierover te praten. Het is een initiatief van hem. Een aantal opmerkelijke acteurs stonden gisteren in het nieuwe De Lamar Theater. Namelijk oud-Olympisch kampioenen en die vertellen hun verhaal over de Gouden Plak. Onder andere Pieter van Hogeband, Ellen van Lange en een aantal hockeyvrouwen onder aanvoering van International Minke Boy. Gisteren dus De Lamar Theater. Kan jij wat? Uh, ja, even wat. Ja? Praten. Ja. Hij doet het volgens mij. Een Onbeperkte blik in de toekomst kijken. Daar staat mijn boekje. Ja. De tekst. Ja. Precies, dat was de check. Ja. Heb je zelf Heb je zelf geschreven? Johan Kenkhuis. Wie wil je hiermee bereiken? We zijn een sportprogramma voor de theaterliefhebbers, maar ook een theaterprogramma voor sportliefhebbers. We willen. Uh, de mensen bereiken die het interessant vinden om de personen achter die medailles uh, te horen. Dus we gaan het helemaal niet hebben over hoe Pieter van der Hogeband zijn 100 meter in heeft gedeeld en wat zijn tussentijden waren. Dat interesseert ons vanavond niet. Uh, de persoon Pieter van der Hogeband, waar hij vandaan komt, uit welk nest, uh, met welke mindset hij uh, die gouden medailles heeft gehaald, welke twijfels daarbij kwamen kijken, welke obstakels hij moest overwinnen. Net als Ellen van Lange, net als de hockeydames. Daar zijn we heel erg in geïnteresseerd. Hoe is het? Goed. Ja, is het? Met jou? Prima. Dit ja, is Sophie. Ja. Sophie. Ja. Alsjeblieft een uitreikkaart. Hier zitten de, uh, de kaarten in, de medailles waar we een drankje mee kunnen hebben, en het programma. Pieter van Ogenband, wat ga je de mensen in de zaal brengen? Ga je ze iets leren of ga je ze vermaken? Ik ga ze vermaken en of zij dat leerzaam vinden, dat is aan hun. Maar het is niet zo dat ik met een vingertje omhoog gewezen de mensen ga uitleggen hoe ze het moeten doen. Ik vind het zelf heel erg leuk om te luisteren en naar ervaringen van andere mensen. Of in ieder geval dat, dat te filteren en te kijken wat ik daar dan zelf wat mee kan doen. Dus dat ik hier te gast ben en ook op het podium op de planken mijn verhaal moet vertellen, dat is, dat is zo. Maar heel eerlijk gezegd kom ik met name ook voor de andere verhalen. Prometheus was een beste jongen. Hij droeg al vroeg een volle baard. Ging bij voorkeur gekleed in rode lendelappen. En zijn beste vrienden kenden hem als een hardwerkende en rechtschapen mythisch. Minkerboy met wat voor verwachtingen stap je straks het uh, theater in hier? Ja, ik vertel natuurlijk heel vaak ook bij bedrijven op evenementen... over mijn ervaringen in de sport, mijn herinneringen... hoe ik zelf succesvol ben geworden en hoe wij als team succesvol zijn geweest. Uh, dan sta ik ook wel eens op een podium of in de bedrijfskantine. Dat is heel divers. En ik vind het heel leuk dat Xaga en Johan Kenkhuizen nu echt het initiatief hebben genomen... van ik wil graag die mooie verhalen eens op zo'n mooi podium brengen... met muziek erbij, met ook verschillende verhalen. Normaal is het alleen mijn herinnering wat ik vertel. En nu zijn er... Uh, vier teamgenoten bij. En ook nog de verhalen van Pieter en Ellen. En ik denk dat dat samen een geweldig programma maakt. De zijkant, die zag het als eerste. Die dus stond ik, oh, dus, ik had het gevoel dat wij met z'n tweeën alleen nog maar... Ja, ja. Ja. Dus ik denk dat ze op zoek waren. mijn naar iemand. Voor de rest was er niks. En dat heb ik net die middag... Nou, de kluis, en ik had het toch wel erg jammer gevonden, hoor. Dat is een beetje een tip ja, van ja. je. Ja. <laughs> nou, maar dat dacht ik al. Zin. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het onwijs leuk. Het was echt heel erg leuk om te doen. En het voelde wel heel erg bijzonder om op het podium te staan... in, deze uniek, in dit unieke theater. In, in de La Dat is toch... Ja, ja, ik vond het echt heel erg bijzonder. En de zaal zat vol en uh, daar sta je dan. En dan, uh, ja, ik vond het heel erg leuk. Heeft iets je nog verrast vanavond? Um, het verraste mij hoe leuk de interactie met de zaal is. Dat had ik eigenlijk niet gedacht. Ik bedoel, je kon soms horen hoe de zaal reageerde op iets wat Pieter of ik of de hockeymeiden zeiden. En dat is, ja, dat is heel erg leuk als je daar zit en je voelt dat de zaal reageert. Dat erg leuk. Een applaus en een dank bij de Dank u wel. En een verlangen, Olympisch kampioen, 800 meter in 1992. In een reportage van Floris van Hoorn. Half twaalf geweest, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Elk huishouden op kanaleneiland dat gedupeerd is door de asbestproblemen... krijgt eenmalig 150 euro. en Daarnaast mag iedere bewoner 100 euro voor kleding declareren. Eet- en onderdak worden al door de gemeente Utrecht geregeld. Sommige bewoners willen de regeling nog niet accepteren... omdat ze dan niet meer in aanmerking zouden komen voor een schadevergoeding. De verkoop van navigatieapparatuur van TomTom Tom aan consumenten... is het afgelopen kwartaal met een kwart gedaald. Doordat TomTom Tom op de zakelijke markt wel meer verkocht... werd er toch nog winst gemaakt, zo'n 9 miljoen euro... Tom, Tom heeft veel last van andere aanbieders van navigatieapparatuur en vooral van gratis routeplanners op smartphones. Een flinke overlast door spreeuwen in Noord-Limburg. Ze hebben veel schade aangericht aan de bessenoogst. Volgens de telers is ongeveer een kwart van de oogst verloren gegaan. Groepen van ruim 500 spreeuwen die zwermen boven de bessenvelden. Nu een deel van de oogst verloren is gegaan, zijn de telers bang voor concurrentie uit Polen en Duitsland. Zometeen de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Dat is het nieuws van dit moment. ANWB-verkeersinformatie. Er zijn op dit moment acht files in Nederland... totale lengte 44 kilometer. En gaat u naar het strand op Scheveningen of in Zeeland... dan bent u er nog niet, want dan komt u eerst in de file op de A12... Utrecht richting Den Haag, tussen Knopend Prins Klausplein en Den Haag... Malieveld, 5 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor Afrit Westerlee, 3. A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen, tussen Hoger Heide... En de Vlakentunnel staat 17 kilometer file. A59 Os richting Zierikzee tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein 4. En de N59 Hellegatsplein-Zierikzee tussen knooppunt Hellegatsplein en Oude Tongen 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen de invloed van seksenverschillen op het verloop van ziektes. En verder de column van Peter Middendorp. Maar eerst Alain Clark.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 Man's oh I turn to the outside.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 Jongen met die slaapkamerogen. We waren er in de studio niet helemaal over uit of dat nou heel sexy is of niet. Alleen Clark let zo Wat zijn slaapkamerogen? Wat zijn... Weet je dat niet? Ogen die een beetje half geloken. Bij vrouwen is dat heel sexy, maar bij mannen. Ja, mooi. In het algemeen is dat toch wel mooi. Mooi kenmerk. In Ter -Apel is een boer ontsnapt. Hallo, geen nieuws meer. Het was al nieuws. maar heeft last van meeuwen, die vuilniszakken opentrekken. En de jongste zaken op dierennieuwsgebied zijn spreeuwen in Noord-Limburg. Huim Kossen van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Goedemorgen. Wat voor overlast veroorzaken die spreeuwen, meneer Kossen? Nou, vooral vraag uh, van, uh, van de bessen. En, en uh, uh, natuurlijk ook via, via uitwerpselen die, die op de bessen komen... die op dat moment niet meer voor verkoop geschikt zijn. En u heeft een bessenbedrijf. En u denkt, oh shit, letterlijk en figuurlijk, daar gaan al die bessen. Ja, ja, ja dat is dan inderdaad, uh, zeker in deze tijd van het jaar... Uh, het moment dat, uh, dat die jongen ook uitgevlogen zijn... is, is die populatiespreeuw... Uh, uh, Tijdelijk dus flink toegenomen. En ja, ook nog eens net in het moment dat die blauwe bessenteelt er volop goed bij staat... en de oogst binnenkort kan beginnen. En die spreeuwen, die eten kennelijk heel graag bessen. Enig ja, idee waarom? ja, bessen, dat gaat er lekker in, hè. Dat is een mooi hapklaar uh, uh, maaltje. En uh, nou ja, je, je ziet het dan al eens hartstikke Gezond is het. Maar ze eten toch wel meer. Ze eten ook kersen. Ze eten um, aardbeien, ja. als ze die kunnen vinden... Ja, ze, ze lusten van alles inderdaad. Ja, nou, het is het inderdaad. Uh, elke, elke fruitteelt is natuurlijk een, een probleem uh, voor, voor spreeuwen. Uh, en, en het, alleen het verschil met, de, met blauwe bessen is het heel lastig om ook preventief uh, maatregelen te nemen. Uh, waar je bij, uh, bijvoorbeeld teelt, uh, dat soort zaken, kan je netten spannen. Uh, bij de blauwe bessen is de, de manier uh, van, van het verbouwen en, en oogsten, ook het verzorgen van het gewas is apparatuur voor nodig waar je enorm hoge netten zou moeten gaan spannen. Nou, Nog los van de, de kosten die dat oplevert... Eh, is het vooral ook een, een, een aanbreuk op een, op een landschap... waar we ook gemeentes niet mee akkoord zullen gaan. Maar je kunt natuurlijk ook luidsprekers neerzetten met rare geluiden eruit, of niet? Ja. Ja, dat gebeurt ook. Uh, luidsprekers, knalapparaten. Nou, knalapparaten heb je dan weer het probleem dat ook daar de omgeving niet zo blij mee zal zijn. Ja, je zal een, uh, een paar blauwe bessentelers in je buurt hebben. Dan, dan is het natuurlijk net alsof de oorlog uitbreekt uh, elke dag rond deze tijd. Dus, dus dat is ook geen optie. Nou, luidsprekers is ge, ge, geprobeerd. Het probleem is dat een hoop van dat soort middelen, dat daar toch een uh, gewenning bij optreedt. Dus eigenlijk niets kan, behalve jagen en schieten. Uh, op dit moment is, is uh, binnen de, de regels van de wet uh, is inderdaad jagen en schieten de enige oplossing. Nou, dat is iets wat, wat een, een, een, de teler ook liever niet doet. De jager is daar ook niet. Uh, het is uiteindelijk, beperk je daar ook de schade, beperk maar mee. Die, die zwermen zijn zo groot, dus dat krijg je er toch nooit onder. Een andere uh, iets wat we op dit moment uh, uit aan het zoeken zijn, en daar loopt nu een, een pilot voor is dat je de spreeuwen uh, wegvangt in een vroeg stadium. En spreeuwen zijn zo'n hele interessante beestjes. Dat zijn net mieren. Die, uh, die gaan zorgens op pad. Uh, die eten ergens het uh, buikje rond. En, en vervolgens gaan ze s'avonds weer terug naar de zwerm. En, en daar vertellen ze rond van, nou, daar, daar, uh, daar, daar is het te halen. En de volgende dag zit je dan dus met een, een veel grotere zwerm. En dat neemt zo toe. Nou, het idee van die pilot is... Daar worden vangkooien opgesteld in die, uh, in die blauwe bessenteelt om die eerste uh, verkenners uh, weg te vangen. En op dat moment uh, een stuk uh, verder van, de, van, de, van die blauwe bessenteelt weer vrij te laten. Nou, op dat moment uh, kunnen ze dus niet die zwerm waarschuwen. Dat lijkt goed te werken. Het punt is, het is nu nog een, een pilot omdat vooral op dierenwelzijn moet een aantal... Zaken moeten natuurlijk heel, heel goed voor elkaar zijn. Zeker. Uh, kijk, uh, in het verleden, begin van die proef, kwam dan al eens een sperwerfloof die kooien. Nou, dat, dat, dat wil je dat ook niet mean, hebben. Nee, precies. Nou, daar is inmiddels de, de opening is wat meegedaan... zodat die sperwe er niet meer in komt. Maar ja, ook die beestjes, zeker met, met dit soort weer... Uh, je moet oppassen dat ze niet door oververwitting doodgaan in zo'n zo kooi. U slaapt ermee, meneer Kossen. Dag en nacht heeft u het erover, is een uh, Ja, het is, een, het is ook hartstikke interessant en ja. hartstikke mooi... maar, maar uiteindelijk een, een heel, heel groot probleem voor een, een grote groep ondernemers. Laten we hopen dat die pilot enige oplossing biedt. Harm Kossen... Dat is uh, inderdaad de inzet. Hartelijk uh, dank, de Limburgse landen en ja. Tuinbouwbond, dus uw bond, daar bent u van. Ja, dat klopt. En bedankt. Gezondheidsorganisatie ZonMW vindt dat er in de zorg... te weinig aandacht is voor de verschillen tussen mannen en vrouwen. In een rapport met de titel Vrouwen zijn anders... dringt de organisatie aan op een nieuw kennisprogramma... Seksespecifieke Gezondheidszorg. Pauline Meurs is voorzitter van ZonMW en ze is bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, ik heb het even een paar dingen doorgelezen. En ik dacht, ha, wij vrouwen worden fijn ouder dan mannen. Dat is een mooi voordeel. Oh, ja. Maar ja, dan hebben we last van osteoporose, depressiviteit klachten op seksueel gebied. Nou, lekker begin ja. van de ochtend, dacht ja. ik zo. Dat zijn allemaal specifieke aandoeningen waar vooral vrouwen last van krijgen op latere leeftijd. Uh, ja, het is, uh, het is zo dat uh, we leven natuurlijk allemaal langer. Vrouwen gemiddeld uh, 30 jaar langer. 30 jaar na de menopauze. 30 jaar lang, niet, 30 jaar langer dan een man. Hè? Nee, nee, nee, is, nee, nee, nee, ach, nee. Ongeveer 10 jaar langer dan een man. Ja. Maar uh, allemaal gemiddeld gesproken. Maar je ziet dus dat uh, in dat proces van veroudering bij vrouwen dus gewoon inderdaad allerlei problemen kunnen ontstaan. En die hebben waarschijnlijk, maar we weten het niet zeker die hebben waarschijnlijk wel te maken met je veranderende uh, hormoonspiegel. Dus na de menopauze heb je geen oestrogeen meer. En we weten dus eigenlijk heel erg weinig... over wat nou eigenlijk de gevolgen zijn van die verandering... voor de gezondheid van vrouwen. Maar we vermoeden dat er wel een relatie is... tussen, die pro tussen dat proces van veroudering en uh, hart- en vaatziekten... Alzheimer, spierziekte. En wat wij dus bepleiten is... Dus het afname van oestrogeen heeft allemaal invloed op hart- en vaatziekten? Waarschijnlijk, waarschijnlijk. Krijgen maar... wij vrouwen dat dan meer? Minder na de menopauze uh, is... Nee, maar de, de kwalen krijgen we meer dan Ja, mama. bijvoorbeeld bij die hart- en vaatziekten is inmiddels duidelijk geworden... dat uh, die oestrogeen uh, die beschermende functie bij uh, je hartvaten niet meer heeft. Waardoor mm -hmm. die vaten dichtslibben. Waardoor je dus een grotere kans krijgt op een hartinfarct. Hartinfarct is nummer één doodsoorzaak van sterfte bij vrouwen. Dus meer zelfs dan borstkanker. En je ziet dus dat bijvoorbeeld de Hartstichting daar nu heel veel aandacht voor vraagt omdat de, uh, de symptomen van zo'n beginnend hartinfarct... bij vrouwen anders zijn dan bij mannen. Bij mannen heb je pijn op de borst enzovoorts. En dat herkennen we inmiddels. Maar bij vrouwen zijn het vaak een beetje vage klachten. Vermoeidheid, een beetje grieperig, een beetje duizelig... Dus, uh, en, dat onder... en, wijzen, dus. en dat kan op hart- en vaatziekten wijzen? En dat kan op hart- en vaatziekten wijzen. Maar ik begrijp hieruit, want anders zat u hier niet om dat verhaal te vertellen... dat heel veel artsen dat niet weten. Nee, of daar nog, niet op letten. Niet nog, nog onvoldoende. Het gaat natuurlijk altijd beter dan een paar jaar geleden... omdat we er langzaam maar zeker wat meer van weten. En dus de alertheid ook groter is en zo'n campagne van de Hartstichting doet veel goed, maar we weten gewoon nog te weinig. En we weten gewoon te weinig in wetenschappelijke zin... hoe precies dat verband zit. Want je moet het eerst precies weten... voordat je natuurlijk goede therapieën kunt uh, voorschrijven. En is het dan ook zo dat, dat vrouwen uh, bij de dokter komen... en die zeggen, ja, ik heb last van vermoeidheid... en ik voel me niet zo goed. En dat, dat, dat zo'n arts misschien denkt, ja, dan heb je weer zo'n vrouw... die zit zeuren, zo zuren, de goote. Ja. Uh, de... Zo denken artsen helemaal niet. <laughs> Uh, gelukkig ook weer steeds minder. We moeten dat altijd een beetje genuanceerd uh, vertellen. Maar wat, wat, je, wat je dus sowieso ziet, is dat uh, vrouwen uitstellen. Dus langer wachten om naar de dokter te gaan. Want ja omdat, Omdat ze denken: ik heb wat vage klachten. Ik heb wat vage klachten. Dus ja. dat, is gewoon, nou ja, dat is gewoon niet prettig. Je gaat veel leuker naar de dokter. Je zegt: ik heb dit en dit en dat. En <laughs> ik wil daar graag. Hè? Dat is natuurlijk toch veel makkelijker. Dus die vage klachten, dat stel je uit. Op het moment dat je dan wel naar de dokter gaat. Ja, dan, dan, dan is het aan de dokter om door te vragen. En om een zekere alertheid toon te spreiden. En te zeggen: Nou, we zouden toch even wat verder onderzoek moeten doen. Dus die twee dingen die zijn heel belangrijk. En zowel het gedrag van vrouwen als het gedrag van de huisarts... daar moet dus nog het een en ander aan gedaan worden. Want vrouwen moeten gewoon denken... oké, okay, ik ben vermoeid, ik ben 65 en ik voel me vermoeid... ik ga naar de huisarts, maar misschien heb ik wel last van hart- en vaat. Exact. En sowieso is het goed om uh, toch preciezer te kijken... naar die gevolgen van die menopauze voor je algehele gezondheid. Want hoe gezonder je bent aan het begin... hoe groter de kans dat je aan het einde van je leven ook uh, gezond bent. En dat komt allemaal omdat die hormoonspiegel wijzigt. Onder andere. Maar dat is natuurlijk het lastige. Dus we weten in ieder geval dat er een relatie is... tussen die hormoonspiegel en een grotere kans op uh, hart- en vaatziekten, op Alzheimer's. Maar hoe precies die relatie is, dat weten we dus, dus niet. Dus we kunnen nog geen hormonen bijspuiten? Nee, nou, uh, is tien is jaar geleden uh, is daar een heel groot onderzoek gedaan... in de Verenigde Staten. Immers, uh, heel lang, is er dus wel een vervangend estrogeenmiddel... toegediend aan vrouwen. Dat had namelijk het voordeel, in Amerika noemden ze dat de eternal use omdat het het voordeel had dat je minder snel rimpels kreeg en je voelt je dus ook prettiger. Dus dat is op grote schaal toegepast. Ik zie het, willen mij nu noteren. Ja, toe... precies. Ja, ja. Ik heb het ook zag al meteen dat? opgeschreven. Ja, ja. Ja, van, hey, dat is altijd goed. Beter dan de botox en zou je, zag je kunnen denken. Maar, maar toen is er een hele grote studie geweest en daar bleek dus dat er waarschijnlijk een relatie is tussen verhoogde kans op borstkanker. En toen dat eenmaal ah. bekend is geworden, is onmiddellijk gestopt met het toedienen van die vervangend estrogeen. Dat strepen kun je je voorstellen. Dus ja. dat strepen we weer door. Maar um, toen is eigenlijk, en dat is eigenlijk jammer... dat is waar wij dus nu heel veel aandacht voor vragen... is er niet verder gezocht. Van ja, wat dan wel? Dus de farmaceutische industrie dacht... ja, dat vervangend oestrogeen, dat doet het dus niet meer. Dat is uh, dus niet goed voor onze portemonnee. Dus die zijn ook opgehouden om naar alternatieven te zoeken. Dus en die, eigenlijk die zijn er eigenlijk wel. niet? Die zijn ja, nee. niet. Maar en, en, de, en de pil doorslikken? Dat is nee, dus, dat, is een, dat is een mogelijkheid. Hè, dus dat is eigenlijk ook een soort vervangend oestrogeen. Ja. Maar daarvan is gezegd, nou, dat kun je dus beter niet doen. Um, maar helemaal, er zijn dus ook weer allerlei discussies... over hoe goed dat onderzoek nou was. Dus er is ook hier weer, zeggen wij... laten we dit nu eens een keertje veel beter uitzoeken. Ook internationaal, om daar meer samenwerking te hebben. Maar als u dit allemaal weet, en u zit dat hier te vertellen... dan uh, is het toch niet zo erg ingewikkeld... dat um, de artsen in Nederland dat ook te weten komen... en daar vanaf nu gewoon rekening mee gaan houden. Of is, ligt dat toch veel moeilijker? Um, nou, ik denk dat langzaam maar zeker dat bewustzijn wel begint te komen... Maar uh, u moet zich voorstellen dat heel veel onderzoek... eigenlijk ook gebaseerd is op uh, trials, dus op onderzoeks... Uh, um hoe zeg je dat? Op, op, op mannen. Dus mannen, dus mannelijke proefdieren enzovoorts. Dus we hebben, we oh, hebben ja, er echt... ja, mannelijke keer. proefdieren? Ja, want uh, de, de, de cyclus van de vrouw verstoort heel vaak zo'n onderzoek. Dus het is ook makkelijker ah. om het alleen maar bij mannetjes te doen. Ja, het zijn dus gewoon hele dus simpele voorbeelden. Wat, wat een mannetjesrat, uh, wat daar voor gegevens uitkomen... dat slaat niet op ons vrouwen. Nou... Uh, daar is nu steeds meer kennis over, uh, dat dat nog wel eens kan verschillen. Dus de verspreiding ah. van een geneesmiddel in het vrouwenlichaam... is anders dan bij een mannenlichaam. Dus je zou eigenlijk ook veel meer rekening moeten houden met die dosering. Dus langzaam maar zeker weten we een beetje meer. En langzaam maar zeker weten studenten, medisch specialisten ook meer... Uh, maar het feit dat je meer weet, betekent nog niet dat je het, dat je het, ook het PC toepast. ook anders doet. Ja. Hè, want je bent gewend om op een bepaalde manier voor te schrijven. Je bent gewend om op een bepaalde manier naar mannen en vrouwen te kijken. Ja, dus en in sommige gevallen denk ik dat vrouwen ook echt gewoon echt zitten te zeuren en te klagen. Dus ook daar dat? Dan moet je als arts dan ook rekening mee houden. Ja, uh, daar moet je ook rekening <laughs> mee houden. Precies mannen ook. willen ook wel eens zeuren natuurlijk. Dus daar moet je ook uh, rekening mee houden. Dus het vergt ook natuurlijk echt heel goed kijken en heel goed opletten. En wat stelt u nou voor een soort kennisprogramma? waarin ja. mensen worden opgeleid hierin. Wij zouden eigenlijk willen dat er uh, gewoon opnieuw een groot kennisprogramma komt waarin die seksespecificiteit het uitgangspunt van het onderzoek is. Nou, en omdat het ook bij kinderen voorkomt en bij adolescenten, hebben wij gezegd. Juist omdat er in die ouder wordende vrouwen. dat daar echt zo weinig van bekend is, laten we daar dan de energie op richten. Maar en het kennisprogramma bedoelt u ook. Onderzoek. Op, ja, onderzoek. Onderzoek, he? maar bewustwording. Ik bedoel, ik vind het fijn dat we er nu over spreken. Dan zijn er in ieder geval weer een paar mensen die luisteren. en die denken: hé, hey, moet ik toch eens beter opletten. Dus het is onderzoek, bewustwording, opleiding. Discussies platform. Je hebt uh, een organisatie Women Inc. in Amsterdam. Die gaat dus een groot festival houden in maart. En die gaan dus op dat thema gezondheid uh, gaan ze dus als speerpunt gebruiken. Ben ik wel eens geweest. Duizenden ja. vrouwen bij elkaar. Precies. Dus dat is Felix, gewoon goed. Nee, ik hoor. Nou, nee. ja. ja, ik heb het. Ja. Felix zegt helemaal niks meer. Die denkt, <laughs> dit is niet mijn onderwerp. Ja, nee, Nee, <laughs> Ik vind het buitengewoon interessant. Nee, ja. Vooral omdat er, dat vind ik zo raar, dat er, dat er zo weinig aandacht aan is besteed. Ja. In, in, de, in de afgelopen tijd. Ja, Onder andere door de farmaceutische industrie ja. Dat is merkwaardig, want er is toch een markt, zou je zeggen? Absoluut. Dus die, misschien moeten wij het ook zelf zo doen... want we gaan ook wel met de farmaceutische industrie praten... <hums> Om ze als het ware te overtuigen dat ze weer een markt moeten aanboren. En voor ons als wetenschappers is het natuurlijk belangrijk dat het onderzoek onafhankelijk is. Dus we willen niet de farmaceutische industrie voeden. Maar tegelijkertijd willen we ze ook, wel, uh, ja, ook weer bewust maken van dit vraagstuk. Ja. En daar waar mogelijk zorgen dat zij er meer onderzoek gaan doen. Overigens, ik noemde al een aantal van die aandoeningen. In het begin osteoporose, depressiviteit, klachten op seksueel gebied, hart- en vaatziekten voordat iedereen depressief wordt, alle vrouwen... dit hoeft natuurlijk allemaal niet voor te komen. Nee, hè? absoluut niet. Nee, dat is eigenlijk heel uh, belangrijk om dat nog even te vermelden. Uh, het het kan hoeft allemaal niet. Gelukkig oud worden. En, en je gezond. kan ook gelukkig oud worden. Je kan gezond oud worden als je maar veel beweegt en niet rookt. <lacht> Dan uh, gaat het helemaal goed komen. Ja. Goed. Nou, u pleit dus voor meer onderzoek. Dank u wel. Pauline Meurs, okay. voorzitter van Zon ZonMW. Jos ja. Stone. Stone, while you're out, looking for sugar. De Radio 1 Sportzomer column. Vandaag de column van Peter Middendorp. Het was een vroege ochtend. Aan het raam zong mij een opgewekt vogeltje toe. De zomer was eindelijk gekomen, dacht ik... toen plotseling mijn telefoon opklonk. Een jonge vrouw van de radio sprak een bericht in... Het ging over het interview met mevrouw van Gent. Het interview met mevrouw van Gent van GroenLinks. Het ging over het interview met mevrouw van Gent van GroenLinks in de Volkskrant. Het was nog vroeg, maar ik zuchtte al. Volgens Nabokov is het leven maar een dun streepje licht tussen twee eeuwigheden van duisternis. Maar hetzelfde zou je intussen over onze zomers kunnen zeggen. En de komkommertijd die daar altijd bijgeleverd werd. Er was even geen Tour, geen Kamerdebat, er waren nog geen Olympische Spelen. Er was alleen maar mooi weer, de wens om te gaan fietsen. Een interview met mevrouw van Gent en een jonge vrouw van de radio... die op mijn gedachten daarover zat te wachten. Uit het interview bleek dat men bij elkaar bij GroenLinks niet zo aardig vindt. Men vergadert ook al heel lang niet meer met elkaar. Ik zag niet zo goed wat daar nieuw aan was. Zo aardig zijn ze ook helemaal niet. Als ik fractielid was geweest... hoefden ze bij vergaderingen ook niet iedere keer op mijn aanwezigheid te rekenen. Het probleem van GroenLinks is een oud probleem... waarop ons gewoon nog niet zo lang een blik is gegund. Jarenlang hebben we alleen naar Femke Halsema gekeken. Toen zij in 2010 een stap opzij deed... kwam tot onze schrik ineens die partij tevoorschijn. GroenLinks lijkt een beetje op de biologische supermarkt die ik van mijn vrouw moet frequenteren. De producten zijn fantastisch, de medewerkers zo traag als hun andijvie mocht groeien. Het is een groene paradox die je in meer groene organisaties ziet. De moord die je voor hun producten wil doen, pleeg je het liefst op het personeel. Zo dacht ik erover, dit was mijn politieke analyse, maar moest ik daar de luisteraar mee vervelen? Ik keek naar mijn telefoon, ik keek naar buiten, ik pakte mijn fiets en fietste kalm de zomer in. Mijn vrouw was niet thuis, dus ik kon gewoon mijn glanzend strakke wielenbroekje aan. De, de column vandaag was dat van de journalist Peter Middendorp. De Radio 1, Sportzomer, Jukebox. Een poes, een compleet net kiddens, juist op het moment dat de Holland 8 in Atlanta naar goud groeide. Of... Was hierbij toen William en Gerrit Zolleveld solo over de meet kwam in Rouen... na een monsterontsnapping in de Tour van 1990. Heeft u een persoonlijke herinnering aan zo'n bijzonder sportmoment? Ga naar Jukebox op radio1.nl en vertel uw eigen verhaal. Vandaag het sportfragment van Henk van der Schoor. 31 minuten en 8 seconden staat er nu op de klok. 31 minuten en 10, 11 seconden. Dat is de eindtijd. 31 minuten, 11 seconden en uh, 53 honderdste. Dat is de tijd van Leontien van Moorsel. We krijgen nog twee vrouwen binnen en dan weten we het zeker. Maar dit kan niet meer misgaan voor Leontien van Moorsel. Sabirova zit in de laatste meters. We willen de klok, we willen de klok. Kom nou Gergie, kom met die klok in beeld. Nou, ik ga. Gewoon hier boven kijken. 32 minuten, 11 seconden. Ze zijn al voorbij. Het goud is voor Leontine van Morsel. Jawel, de doelstelling die ze had: goud halen in Athene. Heeft ze dus bereikt. Want hier komt die klok. Nou, veel te laat zeg. Veel te laat. Jawel. het goud is voor Leontine van Morsel. Meneer Van der Schoor, waarom is dit uw favoriete moment? Uh, voor, vooral omdat er vlak daarna gebeurde: dat Leontine van Morsel werd opgevangen door uh, Erika Tersta. En uh, dat was een heel ontroerend moment, want uh, ja, zij had uh, Leontien van Morschap natuurlijk uh, gehokt twee gouden medailles. Ja. Uh, misschien zelfs wel op drie, maar in de wegwedstrijd, uh, weg kwam ze erg ongelukkig ten val. En dat was een heel grote teleurstelling voor haar. En wat, uh, ja, wat me vooral zo uh, goed vond van dit, van dit moment is dat ze dus uh, de veerkracht toonde om zich weer te herpakken, zoals de Belgen dat mooi mooi noemen. En uh, die tijd zit te winnen. En die felicitaties van Erika Terpstra, dat, dat deed bij u kippenvol komen. Ja, inderdaad, ja. U, Absoluut. U klinkt als dus een Rotterdammer. Ik kom uh, uit de buurt van Rotterdam. Ik kwam in oud beiland onder de rook van Rotterdam. En ik zit momenteel in Rotterdam in een bijzonder hoog gebouw. Vlakbij Centraal Station. Oh, dus, wat bent u uh, aan het doen aan het werk? Aan het werk? Ja, ik heb nu eventjes pauze. Maar, uh, dan zal ik u dus, niet langer uh, afleiden. Aan het werk. Aan het, <laughs> aan het, het werk, scoren? ja. En, nog een paar minuten pauze en dan weer aan het werk inderdaad. Ja. Ja, bedankt voor het verhaal. Heeft u net zo'n verhaal met een ander natuurlijk dan hangt uh, van de Schoor... dan kunt u terecht op radio1.nl en scroll naar de onderkant van de pagina... en daar staat de jukebox en daar kunt u uw persoonlijke herinneringen achterlaten. Het EK voetbal. Helemaal mis. Wat een slechte bal het Nederlands elftal verliest. Voorbij. Troosteloos van dit toernooi af. En zegt het is voorbij. Dit was hem over en uit. De Tour de France voorbij. It's over. It's over. It's over. Maar de Radio 1 Sportzomer gaat door. Representing the Netherlands. Luister elke dag naar de Radio 1 Sportzomer. Wie is hier de sterkste? De mix van nieuws en sport. En we zullen het toch meemaken. Vanaf vrijdag de Olympische Spelen in Londen. Goud, het is binnen. En wat een Olympisch toernooi heeft die jongen. Op Radio 1. Oh, oh, oh, oh, oh.